Manusje kunstmaan helpt een vriend Hoog boven de aarde op het ruimtestation Bromtol woonde een kleine kunstmaan die Manusje heette Manusje had veel vrienden zoals Ronald Radar en Sander het oude ruimteschip Op een dag vloog Manusje langs het vrachtruimteschip De laadklep stond open Manusje zag zijn vriend Ronald Radar naast een parkees staan Ronald keek Manesje verdrietig aan. Wat is er aan de hand, Ronald? vroeg Manesje. Er gaat iets ergs gebeuren, antwoordde Ronald. Ze willen mijn ontvanger gaan gebruiken als deksel voor het vuilnisvat in de ruimtekantine. Maak je maar niet ongerust, zei Manesje. Ik vind er wel iets op. Manesje vloog verder, want hij had de opdracht om de orde in de ruimte te bewaren. Opeens zag hij dat er op de maan een vreemd voorwerp lag. Hij vloog er naartoe. Het vreemde voorwerp was een grote raket die in een krater op de maan terecht was gekomen. De raket kreunde. Waarom kreunt u zo? vroeg Manusje. Ik heb me zo'n pijn gedaan, zei de raket. Nu heb ik er weer een paar deuken bij gekregen. En ik weet ook niet meer hoe ik thuis moet komen. Hoe komt u aan die andere deuken? vroeg Manisje. Twee weken geleden werd ik door mijn ruimteschip afgeschoten om een reis rond de maan te maken, vertelde de raket. Maar onderweg werd ik aangevallen door een heleboel boosaardige ruimtestenen. Zij hebben mij die deuken bezorgd. Maar het ergste is, ging de raket verder, dat ze mijn radar hebben vernield. En jij weet natuurlijk ook wel dat een raket radar nodig heeft om de weg te kunnen vinden. Manusje dacht meteen aan zijn vriend Ronald Radar. Hij zette zijn zender aan en zei... Manusje roept oma computer. Oma computer, kunt u mij verstaan? Oma computer woonde ook op het ruimtestation Bromtol. Manusje hoorde even later... Hier oma computer, hier oma computer voor Manusje. Manusje vertelde wat hij van plan was. Dat is een heel goed idee Manusje... Zei oma Computer. Ik, ik zal Sander zonder... vragen Ronald Radar naar je toe te brengen. Even later hoorde Manesje het geluid van Sander, het oude ruimteschip. Manesje vloog snel naar hem toe. Sander deed een klep open en daar kwam Ronald Radar naar buiten. Dankjewel, Sander, zei Manesje. Hallo, Manesje, zei Ronald Radar. Manesje vloog met Ronald Radar naar de raket. Ik hoop maar dat ik pas, zei Ronald Radar. Manusje duwde en draaide net zo lang tot Ronald Radar stevig vastzat op de raket. Heel hartelijk bedankt, zei de raket. Nu kan ik de weg naar mijn ruimteschip terugvinden. En ik hoef geen deksel van een vuilnisvat te worden, zei Ronald Radar blij. Dankjewel, Manusje.